Het kapitol en omliggende gebouwen werden direct ontruimd... en F-16's gingen de lucht in om het vliegtuig te onderscheppen. Maar dat bleek niet nodig. Na ongeveer een kwartier werd het radiocontact weer hersteld. Later bleek dat de piloot zijn radio op de verkeerde frequentie had afgesteld. De ANWB waarschuwt voor gladheid. Vooral in het oosten zijn sommige wegen al spiegelglad... door opvriezing van natte weggedeelten. De gladheid breidt zich de komende uren steeds verder uit. Veel mensen zijn er waarschijnlijk niet op beducht... omdat veel straten er schoon uitzien. Ook het KNMI waarschuwt voor de gladheid... die zich de hele nacht en ook morgenochtend kan voordoen. Ook morgenavond kan het weer glad worden.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 De postcode kanje van de postcode loterij is gevallen in Amsterdam. De hoofdprijs van 25 miljoen euro gaat naar mensen die meespelen met postcode 1019. Dat zijn straten op het KNSM-eiland. Mensen met de winnende postcode 1019-LH verdelen 12,5 miljoen euro. De andere helft gaat naar deelnemers in de omliggende wijk met postcode 1019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 Goedenacht en nog een zeer geweldig 2011 toegewenst. Want het is de allereerste zaterdagnacht van het nieuwe jaar. En als je het een beetje hebt gedaan als ik vandaag... dan heb je de hele dag een beetje lamlendig op de bank gelegen... en allerlei films maar gekeken. Omdat je aan het uitbrakken was van het, uh, het alle feesten die je hebt gevierd... Uh, tijdens Oud en Nieuw. Dat is tenminste wel wat ik heb gedaan. En ik keek vanmiddag een film. Ik was met een vriendin en ik keek een film... En die film heette The Hangover. Hartstikke leuke film. Over vier jongens die uh, vlak voordat een van die jongens gaat trouwen, gaan ze een nachtje naar Las Vegas om uh, vrijgezellenfeesten te vieren. En de dag daarna weet niemand meer wat er gebeurd is. Maar er is van alles aan uh, vreselijke dingen. Daar komen ze achter gedurende de film. En um, proberen ze te ontrafelen hoe de nacht ervoor er dan uit. Moet hebben gezien. Nou, ik weet niet of het zo erg is bij jou. Bij mij was het niet zo erg, maar ik werd wel wakker vanochtend, eigenlijk vanmiddag. Ik dacht, jezus, ik heb natuurlijk een vrolijk drankje gedronken gisternacht en ik ben daar eigenlijk nog steeds van aan het bijkomen. En toen dacht ik, nou, misschien is dat een goed ding om over te praten, deze allereerste zaterdagnacht van lust. Want er zijn af en toe momenten, nieuw is zo'n moment, maar je kan ook een goed feestje te hebben dat je um, onder invloed raakt van iets. Kan zijn alcohol, kan ook iets zwaarder zijn. Kan iets zijn van drugs. En dat kan invloed hebben op je nou ja, seksleven. Daar ga ik het vannacht met je over hebben. En om je even een idee te krijgen van waar we het dan over zouden kunnen hebben... pak ik even een fragmentje van mijn lieve collega Nicolette Kluiver. Want die ging in spuiten en slikken aan achter een kijkersvraag... die hier wel iets ja, mee te maken heeft. Mijn vriend en ik hebben een keer seks gehad met een pilletje op. Nu wil hij niet meer zonder en dat vind ik jammer. Hoe kan ik hem op andere gedachten brengen? Groetjes Eva. Nou Eva, ik heb nog nooit seks gehad met een pilletje op. Dus ik moet voor je uitzoeken. Drank en drugs krikt het seksleven weer wat op. Zo denken Europese jongeren in elk geval. Een derde van de 16 tot 35-jarige mannen en 23% van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten geven toe te drinken om hun kansen op seks te vergroten. Meer dan een kwart van de jongeren dat cocaïne gebruikt zegt dit te doen om hun seksuele prestaties langer vol te kunnen houden. Seks en drugs, is dat een goede combi? Nee. Nee, ik heb ook nog nooit een pilletje gekeerd. Ik ook niet. Seks met drugs? Uh, ja, kan wel. Ja, dat gaat samen, ja. Gewoon liever luchten dan ga ja, niet zitten, denk meer van. Ik ken wel, al, alleen mijn mening is erover dat je het wel gewoon dat soort dingen gewoon naar mate moet doen. Ah, ik heb wel eens gehoord voor vriendin, dat heb het hebben geprobeerd en dat was we wel bevallen. Met welke drugs? Nou ja, een pilletje kan heel, uh, kan heel fijn zijn. Nou, of een pilletje, of cocaïne. Gewoon wiet, flesje. Ja. ja. Dus als je natuurlijk een pilletje neemt, sta je voor veel meer dingen open, meer uh, met je emoties. Uh. Geef gewoon een extra dimensie. Ja, dat zijn een, een greep aan de meningen die je kan hebben over dit onderwerp van vannacht. Je liefdesleven onder invloed. Ik ben ontzettend benieuwd naar hoe jij daar tegenover staat. 0800-1121 als je wilt bellen of even mee naar lust.bnn.nl als je wil mailen. Nou, ik ken in elk geval twee nou ja, iets oudere dametjes die daar wel een, een, een gepeperde mening over hebben. Lieve oma's, mijn vriend en ik hebben een keer seks gehad met een pilletje op... Nu wil hij niet meer zonder. En dat vind ik erg jammer. Hoe kan ik hem op andere gedachten brengen? Nou, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het een keertje leuk is geweest met zo'n pilletje. Maar hij heeft dus blijkbaar dat zo gekoppeld aan van... het kan alleen maar leuk zijn met een pilletje... Dan moet je er toch wel achterkomen hoe belangrijk dat is. Of, of, of het een, een, een verslaving is. Want voor je het weet zit je op een hellend vlak van dit en dat en zo en zo. Analyse sorry hoor, maar ik vind dat je wel ontzettend aan het overdrijven bent. Want wat is nou een klein pilletje? Ik zou het heel vervelend vinden als dat echt altijd samen moet. Er wordt een beetje dwang neurotisch. Wat heeft het dan nog met die dame te maken? Waarom neemt hij dan niet een, een willekeurige truus van de straat? Je weet ook niet meer of het met jou te maken heeft of met wat dan ook. Nou ja, Annelies, ik vind dat je wel heel strengende leer bent. Niet om het een of ander. Is het nou echt iets zwaars wat per se moet? Of is het recreatief? M mijn advies zou zijn dat het meisje zegt van... hoor eens even, ik weiger met jou seks te hebben... als jij iedere keer daar een pilletje bij gebruikt. Ik wil... Het gewoon doen, gewoon van mens tot mens. Nou, ik denk dat ze erachter moet komen, hebben we hier te maken met echte verslaving? En zo ja, wegwezen. Zo nee, dan is, dan is eigenlijk nog zoveel mogelijk. Ja, <laughs> dat zijn de oma's die bij Spuiterslik geregeld langskomen om ja, verdieping te geven aan hun onderwerp. We hebben het over... Je seks, je liefdesleven onder invloed. Deze brakke zaterdagnacht, de eerste zaterdagnacht van het nieuw jaar... lijkt me daar perfect voor. En ik vraag aan jou, af en toe seks onder invloed. Is dat een verrijking van je seksleven of is het absolutely not done? Bellen naar 0800-1121. Mailen mag ook naar lust@bnm.nl. Nou, straks ga ik eventjes overschakelen naar onze vrienden in Boyd's Bar... Die dit ook een prettig onderwerp vinden om uh, de eerste zaterdagnacht van het nieuwe jaar over te praten. Maar eerst Roel van Velsen, die het niet altijd uh, met de seks in hogere sferen probeert te komen. Maar gewoon soms ook heel, ja bijna conservatief zou ik zeggen, met muziek. Lust. in the crew Van hoorde je Baby Get Higher. We hebben het over seks onder invloed. Want in dit tijdperk wat we net hebben afgesloten: van, uh, te veel, te veel, te veel consumeren van alles. Feestdagen, hè? te veel alcohol, te veel eten. Sommige partygangers, net te veel drugs. Dacht ik dat het misschien een leuk idee was om dan een show te maken. Over wat er gebeurt als je seksleven, je liefdesleven. Als je dat consumeert, om maar eens een duur woord te gebruiken, um, onder invloed. Ik heb aan de lijn um, een jongen wiens naam ik niet mag noemen, maar ik mag wel even met hem kletsen. Hi, goedenacht. Hi, Hi. Anoniempje, goedenacht. Hi. Vertel, jij uh, hebt zo je eigen ervaringen met uh, seks onder invloed. Ja, dat klopt, ja. Ik, uh, ik heb uh, elke dag seks onder invloed. Je hebt elke Want, dag seks onder uh, invloed? Ja. Echt waar, onder invloed oh, waarvan oh, okay. dan? Ja, ik rook elke dag gears en dan uh, heb ik seks en dan is het onder invloed. Dus uh, als je het over kijkt dan is het onder invloed, maar het is niet speciaal voor mij. Het is, niet, is de seks niet speciaal of is het onder invloed zijn niet speciaal? Onder invloed zijn is niet speciaal. Ja, ik, ik had liever gehad dat ik nooit onder invloed was geweest, dat ik nooit had gerookt bijvoorbeeld. Dan was de seks misschien nog beter geweest. Want de seks is nu best oké, okay, maar, uh, uh... maar je kan stoppen toch? Uh, nee, dat is moeilijk. Waarom is het zo moeilijk dat om te moeilijk. stoppen? Ja, dat is gewoon uh, heel ingewikkeld. Het is echt uh, een soort uh, gewoonte die je gewoon af moet leren. Maar, maar wat ik zelf denk is dat seks onder invloed misschien in het begin wel... in de, in de beginfase van je drugstijd zeg maar, goed is, maar je laat net bijvoorbeeld over ecstasy. En ik weet bijvoorbeeld dat ecstasy, MD&M, zit erin, dat is een een bestanddeel. En dat is heel ongezond, namelijk voor mensen. En in het begin heb je endorfine in je hersenen zitten. En die gaat dan helemaal door je lichaam heen. De endorfine, ja. Ja, maar op een gegeven moment is het op. En dan word je er alleen maar depressief van. Ja, dan... want inderdaad, bij ecstasy uh, bij, ja. bij of MDMA of dat soort uh, drugs... dan maak je het, dat stofje in je hersenen op, omdat je, omdat je die drugs gebruikt. En dan komt er een soort, ze noemen dat de dinsdagdip... dan komt er een soort depressief moment kom daar achteraan. Maar ervaar je dat ook? Want ik ben even benieuwd naar jouw verhaal. Ervaar jij dat ook echt, dat er zo'n depressief moment komt... als jij dan merkt dat je uh, dat je joint uitge, uitgewerkt raakt? Uh, ja, daar heb ik echt. Daarom rook ik ook elke dag. Omdat dan kan ik altijd gewoon uh, rustig blijven en, en beleefd. Want ik word heel erg uh, onbeleefd uh, als ik echt uh, gestraft raak omdat ik uh, geen joint heb. Dus jij bent eigenlijk echt verslaafd. Heb jij, maar je zegt je rookt, uh, je rookt uh, elke dag al, al, al enige tijd. Heb je wel eens nuchter seks gehad? Ja, zeker, natuurlijk. Dat ja, wel. Seks gehad. Ja, ja, en, ja, ja. en vergelijk die twee uh, soorten seksjes met elkaar. Is er daar een groot verschil in? Ja, ja, ja. Uh... Je moet heel lang nadenken. Is het lang geleden dat je voor het laatste nuchter seks had? Ja, dat ik. Ja. Dat, ja, wel. Dat, is, dat is even politie voor me, dus ik moet even, even ontwijken. Snap je dat ik geen 150 euro boet krijg, krijg? Want je bent niet eens voor je aan het bellen. Dat is, niet, dat is best gevaarlijk, nee, hè? Nee, nee, dat hoort niet uh, bij mij. Maar okay. ik denk dat, dat nuchter seks uh, net zo goed is als toont. Dat denk ik ook. Hé, hey, mijn vraag uh, die ik net even de eten inslingerde was... af en toe seks onder invloed. Is dat een verrijking? Dus is dat een iets extra's op je seksleven? Of is het absolutely not done? Wat zeg jij? Ik zeg, als je echt seks onder invloed moet hebben... dan moet je seks onder invloed van verliefdheid hebben. Dan heb je gewoon de beste seks. Snap je? En drugs is gewoon rotzooi. Dat maakt mensen gewoon kapot. Alcohol, daar heb je ook goede seks. Maar het heeft ook nadelen. Jij zegt seks onder invloed van verliefdheid. Ja, dat is gewoon het beste. Echt waar. Dan heb je de beste seks gewoon. Dan heb je drugs. nu gewoon van blijven. Dan maak je gewoon jezelf kapot. Want je gaat eerst naar de ecstasy. En dan werkt dat niet meer. En dan ga je naar de coke. En dan samen, dan voor een, weet je niet. En dan zijn jullie samen twee junkies die op een kamer zitten met een coke Oké, okay, nou. Ik denk, uh, dat is niet jij, jij bloot elke dag. Maar dat, dat is niet jouw toekomst, toch? Wat je nu beschrijft. Nee, absoluut niet. Ik ben echt bezig met huisarts en zo om te stoppen met, uh, met blooien en zo. Dat is echt een probleem, zeg maar. Weet je. En ik wil er ook vanaf. En ik wil alleen andere mensen zeggen dat je nooit aan drugs moet zetten. Oké, okay. hé, hey, dankjewel. Ook voor het vertellen van je verhaal. Heel veel succes met, uh, met het afkikken. En uh, als, er, uh, als je thuis zit te luisteren en je wil graag reageren op ons anoniempje. Want zo heb ik je maar even genoemd. Kan je natuurlijk bellen 0800 1121. Of er kan ook gemeld worden naar lustbnm.nl. Ik wil nog steeds van jou horen af en toe seks onder invloed. Is dat een verrijking of is dat zoals onze vriend hier aan de lijn zegt... Absolutely not Dan Kan je beter niet doen. Dat is wat ik van je wil weten. Straks vraag ik uh, hoe onze vrienden in Boys Bar denken... over seks en liefde onder invloed. Maar eerst gaan we luisteren naar Stevie Wonder... die op zijn eigen manier ook altijd net even dat niveautje hoger gaat. Higher ground. Ik vind dit een lekkere plaat gewoon. TV Wonder met zijn higher ground. En ik merk dat ik nu pas echt wakker begin te worden. En meestal heb ik dat wat eerder op de dag. Maar gisternacht was natuurlijk oudejaarsavond. Lekker feestje gehad. Lekker ook de nodige drankjes gedronken. Vandaag brak op de bank gehangen. En nu dus lekker aan het wakker worden hier in de studio. En ik praat met jou vannacht over... seks onder invloed. En dat kan zijn onder invloed van alcohol. Kan onder zijn... Uh, kan zijn Onder invloed van drugs. Het is een beetje uh, die tijd van het jaar dat er lekker veel geconsumeerd wordt. En dan kan dit er heel goed bij horen. Nou, ik zeg je, ik vertel je net dat ik nu lekker langzaam wakker aan het worden ben. Maar onze vrienden in Boys Bar die zijn natuurlijk klaar wakker. En die hebben volop mening over nou juist dit onderwerp. Uh, ja, seks onder invloed, ja leuk. Ik, ben voor. ik ook. Ik ben ook voor. Ja, het kan een, een ontzettende toevoeging zijn, maar het kan ook een ontzettende afklapper zijn. Ja. ja, je moet niet te veel gebruiken, want dan en je, moet allebei, omhoog. je moet allemaal. Je moet allemaal ongeveer staan? evenveel. Ja. Ja. Maar op wat voor grens ligt dat dan? Maar, nou, hoeveel Allochina's biertjes uh, had het bij jou? jou? Ja, ja. te hallucineren, dan is het. Uh, ja, ik ja, heb wel eens een keer gehad dan. dat een meisje. Toen waren we allebei heel erg dronken en zij zat bovenop me helemaal los te gaan. Toen werd ik echt zeeziek. Van ja. dronken zei dat ik gewoon echt. moesten stoppen omdat ik gewoon echt <laughs> zeeziek werd. Echt ja, waar? Ja. Heb, ja. Je heb je er onder gekocht, maar, of Dat niet? heb ik ook gehad toen ik um, um, een beetje uitging en zo. Dat je dan een straal bezopen uh, een meisje zoemde. Dan moet ik ook mijn ogen open houden. Als ik die dicht doe, dan, dan gaat het ook, oh, oh. <lacht> ik wil <ben lacht> een referentiepunt hebben, want dan val ik om. <lacht> ik vind dronken seks hebben fik een beetje ingewikkeld. Waarom? Nou, omdat ik gewoon heel snel gewoon een beetje duizelig ben. Ja, nou, mij, die mij is ook al echt een keer helemaal lam, werd hij ochtends wakker. Een vriend van mij. Ja, een, ja? een, een, een vriend. Mm -hmm. En hij werd ochtends wakker en hij wist echt niet meer waar hij was. Toen kijk je naast zich, lag er een vrij forse vrouw... met een enorme andere haast tatoeage op haar <lacht> rug naast Oei. En, ze... <laughs> en ze, waren, ja, ze waren allebei bloot. En Oei. terwijl hij die, die situatie nog een beetje op zich liet inwerken. hoorde hij een baby kruis in de kamer ernaast. Nee. Ja. nee. Ja. Oh, wat heb je gedaan toen? <laughs> nou ja, de piet van mij die is heel snel weggekomen daar. <laughs> o, Au. Ja. Au. ja. Nee, maar mm, volgens mij. Om um, de invloed vrij is heel erg leuk. Maar ik denk ook wel dat heel veel mensen gewoon veel jongeren die veel uitgaan en feestjes en heel veel aan de druk zitten soms gewoon niet eens meer kunnen neuken zonder en dat lijkt me volgens mij moet je wel je moet wel nuchter moet je het gewoon het is uiteindelijk toch het leukste en dit is dan een extraatje tenminste dat is mijn idee dan daarover het is voor veel vriendinnen van mij is het ja dat is echt waar ik heb het echt over vriendinnen die ik had het ook al voor de ja ja maar die scoren ook gewoon echt niet zeg maar in de kroeg als ze geen drank op hebben. Ja? Dan durven ze niet en dan staan ze daar ja. maar wat en dan drinken ze op een gegeven moment heel veel. En dan ja. staan ze echt gewoon laafloos in de kroeg tegen een muur aan uh, met iemand. En dan, dan in een, een keer, keer zijn ze weg en dan denk je waar was je nou? En de volgende dag bellen ze heel brak op en Weet dan denk ik nog echt van... Ja, en dan denk ik, huh? Waarom... waarom, waarom ja word van jou? <laughs> ik <laughs> zal zo het nummer even doorkomen. Ja. ja, vet. Ja, in Boys Bar hoor je het ook al even voorbij komen. Het is natuurlijk niet alleen het gedeelte, het seksuele gedeelte... waarbij dat onder invloed zijn belangrijk is. Want meestal zit het ook al voor een groot deel in het hele stuk wat daarvoor komt. Het hele sociale gedeelte, het hele in de kroeg hangen gedeelte... en iemand ontmoeten of op een vet feest zijn en daar dan iemand ontmoeten. En daar is meestal waar, de eerste, ja, waar je onder invloed raakt. Dus dit is waar we het vannacht over hebben... Seks onder invloed, is dat een toevoeging of is dat een afknapper? Is het leuk om daar een beetje mee te experimenteren? Of is dat eigenlijk een beetje jammer, een beetje zielig... en kan je er niet terug en zou je dat nooit moeten doen? Dat is eigenlijk waar ik met je over wil praten. 0800 1121 als je wilt bellen. Kan ook mailen naar lust.bnn.nl. Ik geloof dat ik uh, alweer een leuke beller heb staan. Maar eerst gaan we luisteren naar Ellen uh, Clark... For freedom. Heeft toch ook wel stiekem zijdelings iets te maken met de thema. En als we dan terug zijn, heb ik als het goed is Ben aan de lijn. We give it the careless life we live in. By those who fight for our freedom. If we hold it to them to be weary that this freedom remains. Yeah, raise your hand for freedom. Raise it if you can.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 Alec Clerk zingt over For Freedom en dat gaat natuurlijk over hele serieuze zaken. Maar er zit natuurlijk wel het thema vrijheid in. En sommige mensen voelen zich veel vrijer als ze onder invloed zijn van of alcohol of andere genotsmiddelen. En uh, dat heeft dan ook uh, positieve effecten op hun seks- en/of liefdesleven. Maar voor Ben, die staat daar heel anders in, toch? Ben? Not done. Not done, Ben. Goede en nog gelukkig nieuwjaar allereerst. Oh. Ja, uh, uh, wederzijds. Dankjewel. Jij zegt uh, dat het is absolutely not done om seks te hebben uh, onder invloed. Absolutely infectie. not done. Vertel, waarom? Het uh, uh, is heel simpel. De volgende dag word je wakker en dan denk je... hoe was het ook alweer gisteren? En dan weet je het niet meer zo goed. Hebben. Wacht, je viel heel even weg, Ben. Wat zei je, wat, wat zei je als laatste? Ik zei... Uh, uh, Laat ik het zo zeggen. Je hebt seks zonder helemaal niks. Dat betekent dat je de volgende dag nog weet wat je gisteren hebt gedaan. Je was er volledig bij, omdat je niet onder invloed van niets was, bedoel je? Dat is nummer één. Mm -hmm. Die jongen die net aan de telefoon was... Ik hoop dat uh, dat, hem dat gaat lukken met uh, stoppen met die bocht stoppen met blouwen wilde die inderdaad. Een beetje verslaafd ja, geraakt dat, en blouwen? Ja, ja, maar dan kom je achter de ware liefde. En ware liefde is... Uh, uh, dat zijn twee mensen. Uh, uh, zonder uh, welke gedoe dan ook. Uh, uh, niks, nada. En dan heb je contact. En die gaat zo diep... dat je de volgende morgen precies weet dat er gisteravond om tien over elf, uh, uh, uh, toen, toen brak de hel los, zeg maar. De positieve hel stel ik me voor. Tien, ja, ja, ja, ja. Tien over elf. Uh, jij Oké, oké, oké. Nu even de andere kant van de medaille. Ja? Nou ben je oh. allebei onder invloed en dan word je s morgens wakker. Ja. Nou, dan kijk je eerst eens naast je uh, hoe goedemorgen ben jij het? <laughs> even kijken. Oh ja, jij bent het echt. Ja, precies. Oké. Oh, ja. Of, of, of wat doe jij hier? Ik zeg, uh, meisje, met respect, Natuurlijk. Natuurlijk. Heel duidelijke mening heb jij, Ben. Ben, één korte vraag nog. Uh, je bent heel stellig. Wat ben heb je... ik? Je bent heel stellig over, uh, over hoe jij vindt uh, dat het moet zijn. Is er nooit een situatie geweest in jouw leven, Ben, waar je... Wel met de liefde van je leven het lekker vond om samen een glas, of eigenlijk een fles wijn, gewoon achterover te tikken een beetje. Achterover te kegelen? Ja, maar dan hadden we het al gedaan voordat we de fles hadden opengetrokken. <laughs> Altijd seks voor de wijn, heb je gehad. <laughs> nee, Dit was een klein grapje. Nee, natuurlijk. Maar waar ik werkelijk waar, op wil aandringen Durf elkaar, want ik, ik, ik hoorde het, die, die eerste meneer die net aan de telefoon was, die heeft dat al een dingetje van opgegooid, van dan durf je het. Nee, durf het maar eens zonder. Durf het maar eens zonder, zeg jij. Duidelijk. Ja, ja maar dat is, dat is een hele sprong, hè. Gewoon, je zegt, hé, uh, hey, moet je eens luisteren. Ik zou vanavond wel met jou naar bed willen. Nou, dat is klaar. Gewoon broodnuchter maar, dat maar, eruit knallen. Maar, maar, maar nou, nou, nou ben je onder invloed. Maar dan ben je de volgende dag wel weer vergeten wat je gisteren net gezegd of ziektelf houdt. Oké okay, Ben, het is ontzettend duidelijk hoe jij erin staat. Dank voor het bellen. <lacht> Ik wens je een heel fijn jaar meisje. Dankjewel. Ik wens je ook een ontzettend prettig en vrolijk en uh, goed 2011. <lacht> het zal wel weer fantastisch worden. Doei. Jullie. Goeienacht. Er mag natuurlijk gereageerd worden op Ben. Hij zegt het is absolutely not done om onder invloed de liefde te bedrijven. 0800 1121. als je het met hem eens bent. Ook als je het trouwens compleet niet met hem eens bent. Mailen mag natuurlijk ook lust at bnn.nl. We gaan straks even luisteren naar John Mayer, Heartbreak Warfare. En daarna gaan we even bellen met Martijn Planken... die ons nog even iets meer kan uitleggen over dit... Toch wel spannende, beetje beladen, iets wat taboe onderwerp: seks onder invloed. Maar eerst John Mayer. jou is, maar ik merk dat ik nog steeds een beetje bij moet komen van een, uh, een knallend oud en nieuw. En uh, ik ben uh, ik ben wel van een drankje, dus ik heb behoorlijk wat drank gedronken. Maar je kan op allerlei manieren je oud en nieuw uh, opleuken. Dat kan je nuchter doen. Je kan dat net als ik met een drankje doen. En je kan ook een stapje verder gaan, namelijk met soft of met hard drugs. En dat hoeft niet alleen bij een feestje gebruikt worden om op te leuken. Er zijn ook heel veel mensen die dat gebruiken... om hun seksleven een beetje op te leuken. En Martijn Planken kan me daar meer over vertellen. Martijn, goeienacht. Goeienacht. Martijn, het is een beetje het tijdperk. Hè? Het is, de feestdagen zijn nu officieel achter de rug. Er is veel gegeten, er is veel gedronken. En er zijn ongetwijfeld veel mensen... die, uh, die ook uh, andere genotsmiddelen hebben gebruikt. En toen dacht ja. ik, ik wil een show maken. Zo op 1 januari. Die gaat over onder invloed zijn. En je kan in verschillende situaties onder invloed zijn... maar ook op het gebied van je seksleven. Dat klopt. Welke ja, je, je kunt het nuchter doen... maar je kunt het ook onder invloed van, uh, van uh, allerlei, uh, allerlei middelen doen. En dat gebeurt ook heel veel uh, in het uitgaansleven, Omdat daar natuurlijk ook middelen gebruikt worden... en ook uh, seksbedreven wordt. Nou ja, is die combinatie al uh, vrij voor de hand liggend. Maar ook op het gebied van uh, de effecten van, uh, van drugs en alcohol... nou ja. Um, uh, alcohol doet iets met je, met je bewustzijn uh, en, en vandaar dat het dus ook zijn invloed heeft op, uh, nou ja, op, op, uh, op seks. Ja, want jij werkte voorheen bij het Trimbos Instituut en tegenwoordig adviseer je organisaties en ook jongeren op het gebied van juist die genotsmiddelen? Ja, onder andere inderdaad. Uh, jeugd en jongerencultuur is wel een beetje zo mijn... mijn, mijn, mijn uh... Mijn sterke kant, maar ook het, uh, het, het genotmiddelengebruik wat daarbij uh, bij komt kijken inderdaad. Wat zie jij om je heen? Want jij bent hier dus uh, 24-7 mee bezig. Wat, nee. wat, wat zie jij, wat zijn, ik wil niet spreken van trends, maar wat zie jij vooral om je heen als het gaat om um, wat mensen aan genotmiddelen gebruiken om in elk geval hun liefdesleven een beetje op te pimpen? Nou ja, uh, om, om eventjes puur over het middelengebruik te praten... Dan, uh, dan zie je met name dat alcohol nog altijd het, uh, het meest dominante genotmiddel is... wat, wij, uh, wat we in Nederland gebruiken. Uh, jongeren en volwassenen. Uh, en nou ja, goed, dat is altijd zo geweest, zal ook altijd wel zo blijven. Uh, ten tweede, wat, je, wat, je, wat het eigenlijk het tweede meest gebruikte druk is... is, uh, is uh, hash en wiet, oftewel het, het blowen. Mm -hmm. uh, en nou ja, wat, wat, wat eigenlijk... Uh, vaak wel in het nieuws is, maar wat toch een beetje een soort van... van als je kijkt naar, naar, naar brede populatie, wat de randverschijnsel is... dan zijn het de harddrugs als cocaïne, speed, ecstasy enzovoort. enzovoort. Dat gebeurt. wordt veel gebruikt, maar op een nog een veel kleinere schaal... als dat uh, uh, bijvoorbeeld alcohol gebruikt wordt. Ja, nu zag ik laatst op Twitter een grappige opmerking... die ik ook meteen begreep van een, uh, een rapper die uh, na een avond optreden... en feesten tweeten van... jongens, ik snap eigenlijk niet dat alcohol überhaupt legaal is... En uh, als je een paar keer goed dronken bent geweest, dan, dan, snap je, dan begrijp je ook van waar hij vandaan komt. Maar even kort: um, ik wil even die drie, uh, die drie uh, puntjes met je doorlopen. van wat voor effect het nou heeft. We beginnen met alcohol. Wat voor effect heeft dat nou over het algemeen op je seksleven? Um, alcohol is een, uh, is een verdovend middel. Dus uh, uh, alles wat, uh, wat alcohol met je, met je doet, staat is, is, uh, is er in het teken van verdoving. En uh, na het eerste en het tweede glas, zeg maar, begint de, het eerste verdovende effect van alcohol. En dat heet ontremming. Oftewel, die gedeeltes in jouw hersenen, die um, in het normale leven zorgen dat jij uh, niet al te veel een flap uit bent... en alles doet wat in je opkomt, zeg maar, die dat, die dat wat afremt. Die jou, als het ware, in een soort van sociaal keurslijf dwingt waardoor wij normaal sociaal met elkaar kunnen functioneren. Nou, alcohol verdooft dat. Dat betekent dat je remmingen wat wegvallen. En um, als je dus in die kroeg staat of in de, uh, op dat feest staat te dansen... en je ziet een, um, een, uh, een, een mooie vrouw of een leuke jongen... waarvan jij denkt, uh, nou, daar, um, nou, die zie ik wel zitten. Dan is, zeg maar, doordat je alcohol hebt gedronken... de, de, de remming om erop af te stappen en, en um, uh, iets te gaan doen, is, is, is kleiner... Mannen hebben ook vaker, en vrouwen trouwens ook... wat meer zin in seks wanneer ze gedronken hebben... omdat die remmingen daarop wat wegvallen. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste positieve effect van alcohol op, het, um, op seks. Want als we vervolgens meer gaan drinken... en um, die verdoving wat verder, um, wat verder doordringt... Ja, dan, um, dan komen de negatieve effecten van alcohol en seks om de hoek kijken. Namelijk, mannen uh, krijgen niet meer zo makkelijk een erectie. Zaadlozingen, ja, die die lijken een eeuwigheid uh, op zich te, te laten wachten. En komen ze soms en, helemaal niet? Um, nou dat, dat dat is dus iets minder. Dus als je zeg maar uh, uh, seks en alcohol wil combineren, zul je toch beperkt moeten drinken, zodat je überhaupt nog wat kunt presteren. Ja, anders heb je alleen maar die grote mond, door al die ontremming over wat je dan zou kunnen presteren en dan als puntje bij paten komt, dan, ja. dan, ja, dan, en dan en valt over, het soms tegen. Een leuke, een, een over Schatter, hè? Als je alcohol hebt gedronken, overschat je je eigen prestaties ook nogal. Dus ja. uh, voor je gevoel heb je misschien een, een ontzettend leuke nacht gehad. En heb je, heb je echt. Uh, Sterren nou, van de hemel. Start... Uh. Ja, terwijl het eigenlijk als je het nuchter zou beschouwen, het eigenlijk maar een beetje, aange uh, een beetje aanklooien was. Ja. <laughs> Oké, okay, hash en wiet op nummer 2. Hars en wiet is een, een, een verdover ook, um, alleen bij hars en wiet word je uh, stoned, zegt men. En uh, wat stoned ook betekent is dat alles wat zwaarder wordt aan je lichaam, je, je, je voelt je ook wat relaxer. En ja, daar, daar, daar hangt een ander soort seksbeleving omheen dan dat je dat bijvoorbeeld met een, een, een, een petmiddel zou gebruiken. Dus er zijn mensen die vinden het, die vinden het prettig om hars en wiet te gebruiken om wat relaxter te worden en dus ook wat meer aandacht en focus te kunnen hebben op elkaar, maar sommige andere mensen die vinden het juist heel onprettig dat ze zo loom en zwaar worden en dus eigenlijk niks meer kunnen presteren en niet meer die energie kunnen geven. Dus weet je, dat, dat ligt dan ook weer per persoon verschillend hoe dat, dat uh, uh, zijn uitwerking heeft. Ja. Ik, las, uh, ik las inderdaad van, uh, een tijd geleden een verhaal van een ervaring van iemand die juist uh, wiet gebruikt omdat hij daarmee iets meer ja, zijn focus kon vinden met zijn partner en uh, wat, wat, wat relaxter werd, en, uh, ja, dan, dan, kan het, dan kan het iets voor je doen. Maar voor hetzelfde geld word je er zo stoond en loon van dat je niks meer voor elkaar krijgt. Nee. Op nummer drie uh, noem je er een paar. Ik pak even ertussenuit cocaïne. Ja. Dat is een, uh, dat is een druk, um, weet ik niet uit eigen ervaring. Als enige spuit en slikkenpresidentrice in de geschiedenis van het programma heb ik nooit harddrugs gebruikt en weet ik het ja. dus niet. Maar wat ik vaak hoor aan de spuit- en slikkentafel is dat het schiet echt in je ego, die drugs. Of van, oh, kijk mij eens gaan, ik ben de man of ik ben de vrouw. Ja, ja toch? Ja. ja, dat is helemaal waar. Cocaïne is, is naast dat het een middel is wat, jou, wat, je, wat je enorm activeert en oppept en, en snel maakt. Is het ook een drug die, jou, die, die je iets te hoog in de bol schiet. Waarbij je um, niet alleen snel en heftig en veel praat en veel... Uh, ...actie onderneemt... ...maar ook nog eens een keer vindt... ...dat jij, jouw mening... ...de mening is die geldt... ...en dat jouw verhaal, het verhaal... is wat geho gehoord moet worden. Dus een heel, ja, een, een heel ego... Um, um, um, ...stimulerend middel. Het, het stimuleert ook enorm de zin naar seks. Het ontremt namelijk ook. En alle ontremmende middelen... ...die maken dat je makkelijker overgaat tot seks. Ehm... Um, um, dat is het belangrijkste wat, uh, wat, wat, uh, wat je over koken in de seks kan zeggen, dat het namelijk heel veel je, nou ja, je, je, je prestatiedrang uh, beïnvloedt en dat je dus ook veel zin hebt uh, in seks en dat het ook, uh, nou ja, dus makkelijker komt tot seks, zeg maar. Ja, en op, uh, op de derde je noemt kook, uh, maar je zei ook ecstasy en ja. van ecstasy weet ik dat ze hem de love drug noemen. Ja. Hoezo? Ja, als we dat hebben, MDMA-pillen, dus tabletten waar echt uh, de werkzame stof van ecstasy in zit, MDMA, dan um, heb je daar een, een, een, een ene, dus heb je er twee componenten in zitten. De ene component maakt dat je, dat je snel gaat, dat je harder wordt, en geactiveerder wordt, en dus langer kan dansen en ook wat ontremder raakt. Maar um, dat, dat zou amfetamine-achtige effecten kunnen zijn, maar van de andere kant heeft het ook een component die, die nou ja, je een allemans vriendje maakt. Als je op de dansvloer staat en we hebben met z'n allen wat geslikt, dan zijn we elkaars vriend. Dan ben je eigenlijk vrienden met 60.000 mensen op de dansvloer, zeg maar. En, Het uh, zo... oude flower power hippie gevoel alles is één en we zijn allemaal samen en oh wat zijn we mooi en oh mooi <laughs> mooi. Precies. Dus je kunt je voorstellen dat, dat, daar, uh, dat daar ook nog wel een component in zit waarvan je zegt van nou, uh, seks wellicht. Hè? Dat, dat, dat, dat, je, je, je bent geneigd tot intimiteit en contact met andere mensen. Dus dat nou dat, dat heeft seks al written all over het zeggen. Maar. Ja, nu hoor ik steeds een woord terugkomen in uh, alle uitleg die jij geeft. En dat gaat vooral over ontremmingen, remmingen, we zijn wat losser en we kunnen uit dat keurslijf. Zijn wij zo geremd? Uh, zijn wij ja, over het algemeen zo geremd? Ik denk dat wij over het algemeen redelijk geremd zijn. En dat wij worden geremd door onze maatschappij, we worden geremd door de door de, de, de goede zeden als het ware. Uh, we worden geremd door gevoelens van wat zal de ander hier wel niet van denken. Dat zijn allemaal dingen die ons mensen parten spelen... en die voor sommigen uh, een enorme blokkade kunnen zijn om, om uh, nou ja, iets te doen. En die hebben dan ook vaak drugs of alcohol nodig om te ontrennen. En um, het enige uh, risico daaraan is als je alcohol of drugs gebruikt om... om je op een bepaald moment goed te voelen, omdat je je anders, op, zonder die drugs, niet goed zou voelen, ben je riskant bezig, omdat je dan blijkbaar uh, dat nodig hebt. En dat klinkt al als verslaving, oftewel afhankelijkheid. Mm -hmm. Wanneer je iets nodig hebt om iets te kunnen, dan ben je fout bezig. Dus um, als je alleen maar seks zou kunnen hebben, als je zegt van, nou, ah, weet je, seks met met exes, ik nog maar wat, is voor mij zo fantastisch, daar word ik zo opgewonden van, het gaat zo goed... en ik vind het zo fantastisch, dan zou het zo kunnen zijn... dat als je dat regelmatig doet... en je hebt nooit meer seks nuchter, dat je op een gegeven moment niet meer seks, seks, geen seks meer kunt hebben... zonder dat je drugs gebruikt hebt. Dus um, Dat is heel belangrijk om voor jezelf in de gaten te houden. In hoeverre um, zijn die drugs en die alcohol... voor mij een soort van voorwaardelijkheid... om te kunnen, seksueel te kunnen functioneren? En ook sociaal, of, denk ik, toch? Ja, en ook sociaal, uiteraard. Want stel je voor, als je de kroeg in gaat... en je zou... Niet meer een gezellig avond kunnen hebben zonder dat je alcohol gedronken hebt. Ja, dan kun je daar je vraagtekens bij stellen. Um, um, heb ik dus blijkbaar die alcohol nodig om sociaal te kunnen functioneren? Of, of ben ik ook nog een, uh, een sociaal dier zonder die alcohol? Dan nou weet je dat ik, uh, Martijn, heel blij ben dat je dat even neerzet. Want daar wil ik eigenlijk met mijn luisteraars over praten. Van in hoeverre heb je het wel of niet nodig om inderdaad tot die ontremming te komen. Dus. Uh, als je zit te luisteren en je hebt daar uh, een reactie op... ik hoor het heel graag, 0800 1121 Als je wilt bellen of even mailen naar lust@bnm.nl. Martijn, dankjewel je wel en goeienacht. Ja, graag gedaan. En uh, ik, ik, uh, ik ga luisteren naar de reactie. Ik ben heel benieuwd. Ja, het wordt heel leuk. Hey, uh, alvast een heel fijn 2011. Ik vind dat je hem goed hebt afgetopt. Dat, dat ja, nou, uh, ben eerste benieuwd, dag van het nieuwe jaar. En, uh, <laughs> uh, tot, uh, tot ziens. Tot snel, dank. Daag. I'm sitting here and thinking about this messy situation, and how your stupid words have brought us only complications, I shouldn't Ik zei, ja, oh, ik ben altijd zo blij. Ik zit hier stiekem te dansen, hoor. En toen in één keer gaat zo die microfoon aan. overvalt me dan een beetje. En zeg ik zo, ja, alsof ik het allemaal onder controle heb. Maar je hoorde rocks. En we hebben het over seks onder invloed vannacht. Marcel, goeienacht. Goedenavond. Go avond, zeg jij? Ik zeg goeienacht. Gelukkig nu oh, jij ja, nog, Marcel. Ja, jij, jij ook. <laughs> Dank je. Seks onder invloed. Uh, ja, ik heb ja, met uh, Alkwijk wel eens uh, ervaring mee. En... Uh... Die waren niet echt positief. Seks met alcohol niet heel positief. Nee. Ja, uh, voor uh, wat je ook hoorde van ja, je wordt, je komt wel losser uh, met, uh, ja, met uitgaansleven en maakt wel contacten. Maar, uh, maar in bed, uh, ja, dan presteer je toch uh, beduidend minder, om het zo maar te zeggen. Jij merkte dat je in bed minder presteerde. Maar ja. het, is, het is eigenlijk het eeuwige dilemma, hè? Want we gaan uit, we staan in een kroeg of in een discotheek. En dan moet dan even loskomen. En dan is het ook makkelijk als je een wijntje of een biertje erbij hebt. Ja, precies. Na twee of drie biertjes denk je... Ja, en dan in één keer is het niet meer zo moeilijk... om op die, in jouw geval, knappe vrouw af te stappen. Of in het geval van een meisje, op die, op die leuke man om even ja, een kletsje ja, te maken. Ja, leuke man. En dan, uh, en dan uh, nou ja, goed. Dan was avonds thuis en dan... Uh, daar heb ik het wel eens gehad van, ja, nou ja, dan lukt het uh, voor geen meet om het zo maar te zeggen. Wat lukte er niet? Uh, ja, om overeind te krijgen. Ja dat, dat is, ja, dat is... En, en hoe, uh, hoe ga je daar dan mee om? Want je wil natuurlijk, dat, dat wil iedereen altijd, je wil als je met iemand bent, als je met iemand intiem bent, wil je dat het zo leuk en zo goed en zo mooi mogelijk gaat, toch? Ja, precies. Maar wat, wat, wat doe je dan als, het, als je lichaam niet meewerkt? Want in je hoofd voelt het natuurlijk allemaal prettig en het gaat lekker. En dan doet het lichaam in één keer niet mee. Ja, ja dat is toch een ja, baal. Ja, dat is behoorlijk baal. En toen zei jij, ik ga dus niet meer drinken. Nee, nee, ja, de laatste drie jaar drink ik bijna niet meer. En dat is ja. ook echt om die reden? Uh, nee, niet alleen daarvoor. Maar ja ik, vind, ja, ik heb het niet echt nodig, laat ik het zo zeggen. Nee, en dan... Uh, ja. Dus op. geen seks meer onder invloed voor jou? Nee, voor mij niet. Nee. Ja, want ik had wel met uh, mijn vrienden op stap. En ja, goed, dat was altijd uh, lang de lol, zeg maar. En ja, het wordt uh, <deal seventeen> word toch uh, wat minder, uh, om het zo maar te zeggen. Maar hoe doe je het nu als je nu uitgaat en je weet dat je niet veel wilt drinken, ook omdat... Um, mocht je later die avond nog seks willen, dat je gewoon wil dat je lichaam werkt. Hoe zet je dan over die drempel heen die de meeste mensen hebben en die ze dan een beetje wegdrinken? Hoe doe jij dat dan nu? Uh, ja, toch gewoon jezelf zijn. Uh, ik, ik, ja, ik, uh, eerst was het altijd van: uh, ja, mijn vrienden veel drinken. En uh, nou ja, nu heb uh, ik een tijdje, maar een behoorlijk lange tijd, uh, drink ik dan nauwelijks. En je merkt, ja, echt nodig heb je het niet. Uiteindelijk kom je erachter dat, het, dat je het gewoon niet zo nodig hebt. Nee. En uh, ja, seksueel uh, ja, gaat het toch ook beter. Sterren van de hemel. Of ja. niet, Marcel? Ja. Nou, heel goed. Top dat je even belde. Ja, oké. Okay. Als, als je thuis zit te luisteren en je denkt... of misschien zit je wel lekker in de auto te luisteren... denk nou, ik heb echt ook precies wat Marcel heb ervaren Dat heb ik ook ervaren. Eerst denk je dat je die alcohol of de, die drugs nodig hebt om het nog leuker te hebben. Maar uiteindelijk is het het allerleukste als je nuchter van je seks en je liefdesleven geniet. Bel dan even naar 0800 1121. Of misschien sta jij helemaal aan de andere kant van het spectrum. En zeg ja kijk het is ontzettend leuk om heel af en toe te experiment, experimenteren met seks en drugs. Als het, ga, als het gaat om uh, nee ik zeg het al. Experimenteren met seks en drugs. Of het nou gaat om alcohol of een pilletje. Ik ben echt zo benieuwd. Alles mag hier voorbij komen. 0800 1121 of mede naar lust.bnn.nl. En het is de, inmiddels de tweede dag van januari. We zitten volop in de winter. Maar dat betekent niet dat wij niet gewoon een lekker een zomers plaatje kunnen instarten. Doen we dus ook gewoon. Letter Chapman met de Summer Song.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 naar Summersang. We hebben het in Lust vannacht over seks onder invloed. Is dat te risicovol omdat je verslaafd kan raken? Of is het juist leuk om af en toe te experimenteren... en is het dus een verrijking van je seksleven? 0800-1121 of mailen naar lust@bnn. Nu het nieuws, daarna lekker doorpraten. Ik hoop dat je me belt. Ik vind het leuk als je me belt. En ook luisteren naar het nieuws. Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt in de wereld. Tot zo. Je o één, lust. E M L